10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. In Den Bos en Rosmalen is een groot fraudeonderzoek bezig. Op negen plekken zijn invallen gedaan. Tot nu toe zijn zeven mensen opgepakt. op verdenking van valsheid in geschriften en witwassen. Alle verdachten zijn familie van elkaar. Ruim 200 opsporingsambtenaren. van onder meer de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente Den Bos zijn bij de actie betrokken. Ook Defensie levert een bijdrage, zegt de politie.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 Rond Schiphol rijden geen treinen door kortsluiting in de motor van een trein. De trein staat stil in de Schiphol-tunnel en daarom is het treinverkeer daar stilgelegd. Personeel is bezig om de trein weg te slepen. De NS weet niet hoe lang dat gaat duren. Er worden bussen ingezet. Reizigers moeten rekening houden met een extra reistijd van meer dan een uur. Amerika heeft een beloning van 10 miljoen dollar uitgeloofd... voor de tip die leidt tot arrestatie van een Pakistanse terrorist. De VS is op zoek naar Hafiz Saeed, de oprichter van een Pakistanse terreurgroep... die verantwoordelijk is voor aanslagen in Mumbai in India in 2008. Daarbij kwamen 174 mensen om.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 dat is natuurlijk wel dit vooral. Het is een signaal van Amerika aan de Pakistanen. Het is tijd dat we die terroristen op jullie grondgebied nou eens eindelijk gaan opruimen. De premie van 10 miljoen is gelijk aan die op het hoofd van Taliban-leider Mullah Omar. Het CDA wil ouders het recht geven om schade die door vandalisme van hun kinderen is ontstaan, op die kinderen te verhalen. Verder moeten ouders door het slachtoffer altijd aansprakelijk kunnen worden gesteld. Zo staat in een wetsvoorstel van het CDA.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 Ja, of een vakantie minder of zakgeld minder, dat kunnen verrekenen met hun kind. De nieuwe wet zou moeten gaan gelden voor kinderen van 14 tot 18... die zich schuldig maken aan vandalisme. De WA-verzekering dekt die schade niet. Als het CDA-voorstel wordt aangenomen, moeten in eerste instantie de ouders betalen... voor de schade die hun kinderen hebben aangericht. Maar zodra het kind 18 is geworden, kunnen ouders de schade op het kind verhalen.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 ANUB verkeersinformatie. De meeste files van de ochtendspits zijn opgelost. Maar wel een paar uitzonderingen. Bovendien is er een ongeluk gebeurd op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Barneveld staat inmiddels 3 kilometer file. Op de A12 bij Arnhem is het nog druk richting Utrecht. Tussen Duiven en Arnhem-Noord 4 kilometer. A28, zwolle richting Utrecht. Tussen Nijkerk en Amersfoort 5. U hoort het al in het nieuws. Van en naar Schiphol rijden geen treinen. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur.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 Sven Kokkelman. Nieuwe Europese regels bedreigen ons unieke pensioenstelsel. In de Rotterdamse probleemwijk Bloemhof leven mensen zeven jaar korter dan in welvarender delen van de stad. Er zijn heel veel kinderen die echt obesitas hebben. Dus dat is echt uh, een groot probleem. Nederlanders zijn blij. We staan op de vierde plaats van meest gelukkige landen in de wereld. En het ochtendhumeur van Tom Kas. Zes over tien, precies. Dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen, Nederland. Nieuwe Europese richtlijnen bedreigen het unieke Nederlandse pensioenstelsel. De pensioenuitkering moet door die nieuwe regels wellicht worden gekort met 10 tot 20 procent. Waarschuwt pensioenuitvoerder APG. Jurre de Haan, goedemorgen. Goedemorgen. U bent beleidsadviseur van APG. Uw kantoor verzorgt de uitvoering van het pensioen voor circa 4,5 miljoen Nederlanders. Helemaal juist. Ik hoor al jaren dat wij het beste pensioenstelsel van Europa hebben... dat andere landen daar een voorbeeld aan zouden moeten nemen... omdat die op termijn in de problemen komen. En nu krijgen wij te maken met een korting van 10 tot 20 procent. Hoe komt dat? Nou, die korting van 10 tot 20 procent, dat is nog niet zeker. Het is wel zo van als we naar Europa kijken... dat het duidelijk te zien is dat in heel veel Europese landen... er nog nauwelijks voor het eigen pensioen wordt gespaard... waar we in Nederland wel een grote pensioenspaarpot hebben. Ja. Maar nu is de Europese Commissie met een voorstel gekomen om eventueel pensioenfondsen aan dezelfde regels te onderwerpen als aan verzekeraars. En dat kan tot consequentie hebben dat pensioenfondsen fors hogere buffers moeten aanhouden. Ja. En het geld wat in die buffer zit kan niet worden uitgekeerd aan de pensioengerechtigden. Maar tegelijkertijd zien we momenteel wel dat in Europa er steeds meer begrip lijkt te komen voor het Nederlands pensioenstelsel. En dat de voorstellen van de commissie waarschijnlijk niet door zullen gaan. Maar die pensioenfondsen die hebben natuurlijk wat klappen opgelopen de afgelopen jaren. Ook door de crisis en door de manier van beleggen, zal ik maar zeggen. Um, worden wij nu gestraft voor het feit dat wij onze zaken goed op orde hadden? Nou, van, van of we gestraft worden, van, van, dat, dat is nog niet duidelijk. Van wat dat betreft, um, de Europese Commissie is met een witboek gekomen... waarin een voorstel staat. En het is daadwerkelijk nog te vragen of het zover zal komen... Um, van wat wel uh, de afgelopen jaren ook gebeurd is, is dat de levensverwachting enorm is toegenomen. Ja. En dat dat gewoon wel de financiële positie van de pensioenfondsen heeft beïnvloed. Ja, aan de andere kant kun je zeggen, dat is die dekkingsgraad-discussie. Um, die dekkingsraad moet gewoon op orde zijn. Die pensioenfondsen hebben klappen opgelopen. Om nou te voorkomen uh, dat uh, Nederland als geheel straks een probleem krijgt omdat pensioenen te weinig kunnen worden uitgekeerd, is het ook niet zo raar dat Europa even een oogje in het cel houdt. Nou, op zich is het uh, te begrijpen dat Europa misschien iets heeft van... ja, we moeten zorgen dat pensioeninkomens zeker zijn. Alleen daarbij lijken ze soms niet te realiseren wat de hoge prijs van zekerheid is. Van Als we nu zeggen van pensioenfondsen in Nederland, jullie moeten enorme buffers aanhouden... dan betekent dat het de huidige pensioenen zeker omlaag moeten gaan om die buffers te kunnen financieren. Dus dan hebben ze eigenlijk precies het omgedraaide effect wat ze creëren met hun regelgeving. Ja, en uh, dan zijn de critici uh, die staan weer in de rij om te zeggen... luister, als je, als je de pensioenuitkering nu omlaag brengt... heeft dat meteen enorme economische schade... want die mensen kunnen dan minder kopen enzovoorts. Terwijl als je even geduld hebt, dan trekt die uh, markt vanzelf weer aan... en uh, gaat die dekkingsgraad ook weer vanzelf omhoog. Dat hoor ik tenminste vaak uit uw wereld komen, dat argument. Klopt dat? Ja, dat is een juist argument van, van wat dat betreft beleggen pensioenfondsen... op de lange termijn. En um, dan kunnen pensioenfondsen daardoor ook op de lange termijn... profiteren van de beleggingsrendementen. Van wanneer de nieuwe regelgeving of de voorgestelde regelgeving... ingevoerd zou kunnen worden, zou dat ook implicaties kunnen hebben... op het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. Ja. Waardoor ze nauwelijks meer kunnen beleggen. Waardoor ze dus ook minder rendement zullen kunnen behalen... en dus ook een lager pensioen zullen uitkomen. ja Nou is Nederland een enorme lobby gestart in Brussel. Um, onder meer... Ja, Pieter Omtzigt, als het Tweede Kamerlid voor het CDA. Om uh, um ons pensioenstelsel overeind te houden... staan wij eigenlijk alleen in Europa of zijn er medestanders? Nou, Er zijn een aantal landen die een soortgelijk pensioensysteem in, als in Nederland hebben. Van, uh, geen pensioensysteem in Europa is hetzelfde. Uh, landen als Duitsland, Engeland en Ierland... die hebben een soortgelijk pensioensysteem als Nederland. En het uh, is dus wat dat betreft is het opvallend dat Nederland, Engeland, Duitsland en Ierland... die hebben 90% van het pensioenvermogen in in Europa. Ja. Die vier landen zijn radicaal tegen de herziening van de pensioenfondsrichtlijn. Ja. En toch uh, blijft de bedreiging bestaan dat die richtlijn aangepast wordt. Ja, Nu bent u zelf verbonden aan de European Federation for Retirement Provision. Uh, dus de Europese lobbyorganisatie ook zal ik maar zeggen. Is het een moeilijke boodschap eigenlijk om voor het voetlicht te brengen? Europa bemoeien niet met ons pensioenstelsel? Nou, van, van in Brussel, die die uh, daar is wel de urgentie doorgebroken. Van dat er bij veel landen dat er wel wat aan het pensioensysteem gedaan moet worden, omdat er nog nauwelijks voor pensioen wordt gespaard. Ja. En uh, dat, die boodschap is makkelijk over het voetlicht te brengen. Ja. Uh, de discussie over het aanpassen van verschillende uh, kapitaalseisen... voor pensioensystemen, dat is een lastige boodschap. Vooral omdat de pensioensystemen zo verschillend zijn van land tot land... Ja. waardoor er ook vaak weinig begrip is tussen de verschillende landen... over de nationale ja. pensioensituaties. Uh, het is in ieder geval wel zo dat het pensioenakkoord... voor zover daar nog iets van overeind staat... meteen de prullenbak in kan als dit uh, doorgaat of niet. Ja, van, van als, als dit doorgaat, dan is dat niet in de lijn met de afspraken van het pensioenakkoord. Maar zoals ik net ook al eerder aangaf, van, uh, de laatste maanden krijgen we steeds vaker signalen vanuit Brussel, van, van de commissie zelf, maar ook van Europarlementariërs. Dat ze steeds meer begrip hebben voor de Nederlandse situatie. Ja. En dat ze ook wel de risico's onderzien van stel dat pensioenfonds onder de andere. Um, onder dezelfde regels worden onderworpen als verzekeraars... dat dat nadelige consequenties heeft. Ja. En dat ze ook wel met, met, met plannen zullen komen die niet zo ver gaan zullen zijn. Iets anders tot slot is de, natuurlijk dat er in het katshuis wordt gesproken. Uh, en uh, als je de verhalen en de geluiden uit dat katshuis mag geloven... dan gaat de pensioenleeftijd misschien wel veel eerder omhoog naar 66 en naar 67. Dat helpt natuurlijk ook, ook als signaal aan Brussel. Of vergis ik me. Um, op de lange termijn kan dat helpen. Voor dekkingsgraden van pensioenfondsen zal een verhoging van de pensioenleeftijd op korte termijn, heeft dat geen effect. Oh, dus dat is ook, maakt ook geen indruk in Brussel? Van, uh, nou, ik denk dat we in Brussel niet kijken van wat er nu precies in het klatshuis wordt afgesproken of een AOW-leeftijd één of twee jaar eerder wordt uh, verhoogd. Goed, laatste vraag. Wanneer weten we of Brussel de maatregelen neemt waar wij zo bang voor zijn? Uh, het proces is nu als volgt van, van dat het waarschijnlijk uh, de commissie... misschien in 2013 met een nieuw voorstel zal komen. Maar dan moet het de molen van Brusselse besluitvorming nog ingaan. Uh, het kan zijn dat dat ook nog verder wordt uitgesteld. Ja. Wat dat betreft is het geluid wat de Nederlandse pensioensector... de afgelopen tijd heeft laten horen in Brussel... heeft wel zijn weerklank gevonden. Jurre de Haan, beleidsadviseur van pensioenuitvoerder APG. Ik dank u wel. Er is ook veel stille, Armoe.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 Ja. De Rotterdammers leven anderhalf jaar korter gemiddeld dan de Nederlander. Maar in de probleemwijk Bloemhof is de gezondheidssituatie nog veel ernstiger. Hoort u in deel 2 van Lente in Bloemhof. Gemaakt door Harm van Attenveld. Dames, met hoeveel... Wil jij even voor mij tellen? Hoeveel... Met hoeveel zijn we? Twintig vrouwen uit de Rotterdamse wijk Bloemhof... staan voor het Maritiem Museum in het centrum van de stad. Fokje Wiersma van het wijkpastoraat Bloemhof, leidt de excursie. Turkse dames uh, van, van twee verschillende verenigingen... en nog uh, Somalische en Antojaanse dames. We gaan er binnen. We maken gewoon een heel gezond uitstapje vandaag. toch? De gezondheidsproblemen onder deze groep zijn groot. Op nummer 1 staat zwaarlijvigheid. Uh, bij de vrouwen zelf, uh, bij de mannen ook wel, maar ook bij de kinderen. Dus er zijn heel veel kinderen die echt obesitas hebben. Dus dat is echt uh, een groot probleem. Hoe oud bent u? Ik ben de 39. Heeft u gezondheidsproblemen? Ja, ik heb ook bloeddruk nou deze tijd. maar let, Ja, ik let nu twee weken op. Wat zijn veel voorkomende ziekten? Dat wat suiker, u... bezitten? Suiker en obesitas. Ja. Ja. Mensen die 40 hebben al, nu al. Hoek Boudewijnstraat, Blazoenstraat. Daar is een moskee en dan zijn we in het hart van de ongezondste wijk van Rotterdam. Ja, Bloemhof, dat zou je wel kunnen zeggen. Ja. Uh, het is hier een heel stenige wijk. Er is uh, uh, eigenlijk geen enkel park, geen enkel uh, groenplekje in de hele wijk te vinden. Annette Straven werkt voor de GGD en is aangesteld als gezondheidsmakelaar voor Bloemhof. Reden? In Bloemhof leven mensen maar liefst zeven jaar korter dan in de meer welvarende delen van de stad. En daarachter zit nog een ander cijfer, namelijk de jaren die mensen hier leven, leven ze langer in ongezondheid. Dus van de jaren die men heeft, heeft men ook 16 jaar langer gezondheidsproblemen. Gezondheidsonderzoek in de wijk Bloemhof heeft bovendien uitgewezen dat de bewoners in de leeftijd van 35 tot 65 jaar oud hun eigen gezondheid waarderen met het cijfer 2 op een schaal van 10. Komt het? Ja, dat hebben we dus ook onderzocht. En daar kwam uit dat een heleboel niet zozeer te maken had met uh, uh, gezondheidsproblemen. Ja, die zijn er ook wel, dat blijkt ook uit cijfers. Maar dat het meer te maken heeft met het hebben van stress en het hebben van problemen. En dat mensen zich daardoor ongezond voelen. Depressie, dat heb je ook hoor. Terug in het Maritiem Museum bij de 39-jarige Turkse. Die een van de weinigen is in de groep vrouwen die genoeg Nederlands spreekt om met me te kunnen praten. Ze kunnen niet omgaan met het geld en dan plus, dan uh, ze weten ze niet wat ze gaan eten en zo. Of uh, ze kunnen niet gaan, want uh, het is zo moeilijk om te rond te gaan met het geld. Wij leren hen nu bijvoorbeeld ook uh, om, om goed om te gaan met hun financiële documenten. Tijdens de spreekuren van Wiersma's wijkpastoraat komen de problemen van de Marokkaanse en Turkse gezinnen op tafel. Het is wel heel vaak het geval dat vrouwen in problemen komen, omdat vrouwen ook veel voor de gezinnen zorgen, voor de kinderen zorgen. En als, hem, als mannen voor een tijdje weggaan bijvoorbeeld naar het land van herkomst, dan blijven de vrouwen achter met papieren die ze niet begrijpen en zonder pinpas, Ja. Dan kun je niet met elkaar praten, ja, dan heb je ruzie, dat is het. En dan ga je bijvoorbeeld, je bent in stress, je eet zo en je weet niet wat je eet. En dan heb je ziektes en dat, dat, dat. Het gaat allemaal dat, door dat. Ze kunnen niet veel Nederlands praten en ze zijn helemaal dicht in ze binnen. Om te praten van alles, ze zijn ook ja, binnengetrokken, zeg maar. Er wordt druk geposeerd bij de replica van een antiek schip... Hier is de eerste verdieping van het Maritiem Museum, inmiddels. Depressie is een heel veel voorkomend probleem. Veel van deze vrouwen ook zijn ook heel jong gekomen hier. en zijn toen echt uit hun eigen omgeving weggerukt. En, dat, uh, en daarna zijn ze vooral veel in huis gebleven. Ze zijn niet veel buiten gekomen. Ze hebben zich niet kunnen mengen onder de bevolking. Dus hebben... Daarom moet je ze naar het Maritiem Museum in Rotterdam brengen? Ja, bijvoorbeeld. Ja, je moet uh, impulsen geven waardoor ze zien: van het leven buiten is niet uh, eng. Omdat ze heel, veel, heel weinig buiten geweest zijn. Daardoor hebben ze een idee opgebouwd en ze hebben hen ook wel aangepraat... van uh, ja, het is buiten eng en het is uh, onveilig en je, moet, uh, ja, je kunt maar het beste binnenblijven. Ze hebben ook een vitamine D-gebrek vaak omdat uh, ja, ze te weinig uh, in de zon komen... en uh, ja, te veel gekleed zijn als ze in de zon zijn. Terug bij gezondheidsmakelaar en het straven Die initiatieven van bewoners die de gezondheid bevorderen stimuleert... Zo is er nu een sportschool waar bewoners voor 5 euro per maand kunnen sporten. En zijn er in de wijk diverse wandelclubjes waarin allochtone vrouwen proberen af te vallen. Zodat ze bij een volgend onderzoek hun eigen gezondheid beter zullen beoordelen. Groen helpt daarbij. Wat meer uh, wat je dan noemt contactgroen. Dus groen onderhouden door de bewoners zelf uh, te gaan realiseren. Contactgroen? Uh, ja, contactgroen noem je dat. In dat terecht... draagt bij tot betere gezondheid? Ja, ja, ja, ja. ja je hebt kijkgroen. Hè. Dus kijkgroen waar je gewoon doorheen kunt lopen. En contactgroen, dat je er zelf wat mee doet. Dat draagt meer bij aan gezondheid. Je knapt er altijd van op. Ja, ja <laughs> precies. Dus nu is het verschil in levensverwachting zeven jaar. Maar het kan goed zijn dat het over een paar jaar tien jaar is. Ja, dat zou kunnen. Ja, Die trend is, ter, is te zien. De levensverwachting gaat zowel voor de mensen met hoge inkomens... als de mensen met lage inkomens omhoog op dit moment. Maar de kloof die wordt nog steeds groter. Dus die van hoge inkomens stijgt veel sneller. Met andere woorden, de klassenmaatschappij is in de gezondheidscijfers zeer goed zichtbaar. Eigenlijk wel. De verschillen worden groter. Ja, ja dit was deel 2 van de Lente in Bloemhof. Morgen in dezelfde serie het hardnekkige probleem van overbewoning. Ja, hier was het nog net politie. Ja, vanmiddag dan. Om een uur of drie. Hadden ze een woning, hebben ze dichtgemaakt nu. Daar zaten illegalen in. Dat is morgen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedemorgen goedemorgennederland.kro.nl Straks bent u ook zo blij en gelukkig. De rest van Nederland wel. Eerst nu de muur. Hier is Tonkas. Afgelopen zaterdag vloog ik boven Nederland. Het was mooi weer en de piloot had de landing naar Schiphol ingezet. Ik kon de randmeren zien en de flevopolder... toen me een plaatsvervangende schaamte bekroop. Hoe moeten de buitenlanders in dit vliegtuig wel niet over ons denken? Allemaal dezelfde rechthoekjes... keurig langs de lineaal getrokken weilandjes... met even keurige kaarsrechte huisjes. Een eenheidsworst van heb ik jou daar. We mochten een compleet nieuw landschap inrichten. En dit hebben we ervan gebakken. Terwijl ik die hele miskraam aan schouder... moest ik denken aan mijn vroegere tekenleraar Buis... Buis lag niet zo lekker binnen de school. Ze vonden het geloof ik een mafkees. Buis verbood liniaals in de tekenklas. Buis draaide knetterhard de Rolling Stones tijdens de les. Buis vond het oké okay als je een uur naar buiten zat te staren. Buis vond het niet interessant als je iets nauwkeurig kon natekenen. Buis moedigde me aan om een eventje net zo lang met scheermesjes, plakband, zand en plamuurmessen te lijf te gaan... totdat er iets van een essentie overbleef. Hopelijk de mijne. In die hele ellenlange geest dood om de schoolperiode heb ik geloof ik alleen van Buis iets geleerd. En toen was Buis in en de pijp uit. De school wilde niet vertellen hoe dat zo gekomen was. Dus ja, dan wist je het al ongeveer. Zijn plaatsvervangster was zo'n doorsnee Tuthola... die prompt weer negen en uitdeelde aan jongetjes en meisjes... die onberispelijk met de geodriehoek identieke bollevelden wisten neer te kalken. Aan die jongens en meisjes hebben we vermoedelijk ook de flevopolder polder te danken... en planologische gedrochten als Almere en Lelystad. Langs de lineaaldenkers, middelmatige, fantasieloze knoeiers... die de plassen hebben gedempt om er kaarsrechte wegen naar te vernoemen. Die phoenixwijken met verdwenen vogelsoortnamen opvrolijkten... en aangeharkte multifunctionele parkjes met die van teloor viskotters... En plotseling miste ik die halve garen dode tekenleraar. En wilde ik zijn naam nog eens noemen: Duis. Aan hem heb het niet gelegen. <lacht> Donkas, morgen het ochtendhumeur van Koos Postema. We worden steeds ouder, maar worden we slimmer. Worden we luider, worden we dover. Worden we hier warmer of wordt het juist killer? Of allebei en gaat het over. Als je schreeuwt met je ogen toe, je vingers in.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 I'm Jevgeni, Elisa. Het is vijf voor half elf, dames en heren. U luistert naar de KRO op Radio 1. Nederlanders zijn blij. We staan op de vierde plek van een lijst met landen waar mensen het gelukkigst zijn, blijkt uit de World Database of Happiness, die vandaag wordt besproken op een bijeenkomst over geluk in New York. Ruud Veenhoven, goedemorgen. Goedemorgen. U bent geluksprofessor in uh, New York, nu uh, mede-auteur. We hebben u uit uw bed gebeld. Bent u zelf gelukkig? Ja hoor, ik onderscheid me niet van de gemiddelde Nederlander. Wat is geluk? Dat is hoeveel plezier je in je leven hebt. En waarom staan wij zo hoog? Want als je om je heen kijkt, dan hoor je overal grote bekken en gekanker. Jawel, we zijn ontevreden over allerlei onderdelen van het bestaan. Maar ons eigen bestaan, alles bij elkaar genomen, daar zijn we dik tevreden mee. Nou, er zijn er wereldwijd drie landen waar het geluk nog groter is dan bij ons. Dat zijn IJsland, ondanks alle financiële ellende met die bank. Finland en Noorwegen. Wat doen ze daar beter? Als we dat precies wisten, dan uh, waren we een stap verder. Voorlopig weten we alleen nog dat ze daar een tikje gelukkiger zijn. Maar u weet niet waarom? Nee, uh, die, die verschillen die zijn ook te klein om dat goed in kaart te brengen. Het uh, is dus, uh, natuurlijk wel goed mogelijk om uh, te verklaren waarom we gelukkiger zijn dan in Zimbabwe. Uh, die grote verschillen, die weten we, de kleine verschillen nog niet. Welvaart denk je dan meteen aan, gezondheidszorg, dat soort dingen? Uh, jawel, die hebben we allemaal geprobeerd, maar daar, nou, dus, dus, dus, dat kun je toch niet goed verklaren met die dingen alleen. Maar hoe dan wel? Ja, dat, uh, dat weten we gewoon nog niet. Maar u bent in New York met een gezelschap uh, knappe koppen die dat onderzoeken? Ik, uh, ja, en daarvoor zet je allereerst alle gegevens op een rijtje. En wil je weten hè, of je wordt, uh, wat het effect is van investering in de gezondheidszorg... Um, dan moet je dat over flink wat jaren doen... en dan kijken wat er gebeurt bij mensen die landen... die bijvoorbeeld meer gaan investeren in de geestelijke gezondheidszorg. Of die ook gelukkiger worden dan in landen waar die investering achterblijft. Ja. Nou, wil je dat goed doen, dan heb je echt flinke tijdreeksen nodig... en die hebben we nog niet. Ja, nou, staan we eigenlijk al jarenlang een beetje in die regio... Hè, van de geluksto geluksto gelukstop 10, lastig woord, neem me niet kwalijk. Um, is het denkbaar dat wij uh, binnen de top 3 komen... namelijk dat we die Scandinavische landen gaan beslaan, of niet? Uh, nou, als je kijkt naar, naar, naar de trends, dan kruipen we langzamerhand uh, in die richting... Maar de, de Denen die hebben toch nog een voorsprong. Ja, dus ondanks alle economische malaise hier in West-Europa en ook in Nederland... raakt het ons geluk kennelijk niet? Nee, dat is een van de dingen die blijkt. In ieder geval die, die, die, die, die kleine uh, uh, dips in, in de economie, uh, daar kunnen we goed mee leven. Ja. Maar echt grote dips, hè, zoals de roepencrisis in, uh, in Rusland... die doen wel degelijk afbreuk aan het geluk. Nou bent u daar, ik zei het al, in New York op een VN-top om daar te praten over geluk. Waar, waar praat u dan de hele dag over? Uh, nou voor een deel zijn het uh, technische gesprekken van hoe, hoe kun je dat op de uh, beste manier meten... en de vergelijking tussen landen verbeteren. Maar uh, de Verenigde Naties is natuurlijk ook een politiek orgaan. En uh, er wordt ook uh, gesproken over uh, hoe je de, uh, de economie het beste zou kunnen inrichten... dat we allemaal nog gelukkiger worden in de toekomst. Juist. En daar gaat u dan over praten. Maar goed, dan moet je wel de oorzaken kennen. En daar bent u dus ook nog druk mee bezig. Inderdaad. Ik wens u veel plezier daar in New York. Het is half vijf hè, bij u. Inderdaad, ik uh, ga nog een tukje doen. Zou ik uh, doen? Wordt uw vrouw ook weer gelukkig? <laughs> Excuus oh, ja. dat we uw belde midden in de nacht. Ruud Veenhoven, geluksprofessor en mede-auteur... van uh, dat rapport van de World Database, Database of Happiness. Maar het blijkt dat Nederlanders dus in de top 4 staan... van gelukkigste landen ter wereld. Einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. U kunt ons ook volgen op Twitter. Hashtag GMNL Radio moet u dan intoetsen en dan... Uh, Kunt u uw opmerkingen over deze uitzending kwijt? Tijd nu voor Prem Radekischhoen, omgeven weer door dames, zie ik in je bus. Prem. En een heer, en een heer, uh, Sven Kokkelman. Goedemorgen. Uh, luisteraars, ik heb drie verpleegk vier verpleegkundigen, drie vrouwen, één man. Want uh, vandaag is er in Ede een, hele, een heel congres over pijn. En er zijn in Nederland ongeveer 20% van de Nederlanders die last hebben van chronische pijn. Velen van hun kunnen wel functioneren, velen niet. We gaan er echt uh, uh, over praten. En het is, luisteraars, hoe raar dit ook, klinkt, uh, uh, ontzettend boeiend onderwerp. Want je kan er echt zoveel over leren. Uh, uh, en het zijn allemaal heel slim. En leuke mensen. Dus daar gaan we allemaal naartoe. Ondertussen is mijn technicus Martin Hulshoff bezig om voor alles te regelen. Want in de bus gaat er voor alles mis. Dus hopelijk hebben we een hele leuke uitzending. En dat kunnen we pas doen nadat de Bourgondische stem van Jan van der Putten u het laatste nieuws heeft gegeven. Radio 1. Het NOS-journaal. Ouders moeten schade veroorzaakt door vandalisme van hun kinderen altijd op die kinderen kunnen verhalen. Het CDA wil dat wettelijk mogelijk maken, ook als de kinderen meerderjarig zijn geworden. Het CDA wil op die manier bereiken dat slachtoffers van vandalisme altijd geld voor de ouders kunnen eisen. Het Openbaar Ministerie gaat het DNA-profiel van de dader van de moord op Marianne Vaatstra... vergelijken met profielen in de DNA-databank voor strafzaken. Zo hoopt het OM familieleden van de dader te vinden. Die vergelijking is nu ook wettelijk geregeld. De moord op Marianne Vaatstra is inmiddels 13 jaar geleden. Rond Schiphol rijden minder treinen door een trein met pech. Die staat stil in de Schiphol-tunnel. Daarom was treinverkeer uiteindelijk stilgelegd. Inmiddels zijn de meeste sporen weer in gebruik. En een brand in Moskou heeft er morgen vroeg aan zeker 15 mensen het leven gekost. Slachtoffers waren marktkooplieden die sliepen in een gebouw bij het markterrein. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANUW Verkeersinformatie. De meeste files zijn nu al opgelost. Er zijn nog een paar uitzonderingen. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Stroe en Barneveld drie kilometer na een ongeluk. Maar de Rijstroken zijn daar weer vrij. A12, ja, de Duitse grens richting Arnhem. Bij Arnhem-Noord nog 4 kilometer. En nog een korte file op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort 2 kilometer. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Rem, Rem Radacation. Pijn. Drie letters, een klein woord, maar er zit een wereld van ellende in. Pijn is ook een moeilijk begrip. Pijn kan een klein probleempje zijn, maar pijn kan ook een alsomvattende slepende last zijn. Op dit moment zijn hier in Ede artsen, verpleegkundigen en verzorgers bijeen om te praten over bestrijding en behandeling van pijn. Uit diverse onderzoeken blijkt dat circa 18% van de Nederlanders leed aan chronische pijn. Sommigen kunnen daardoor niet functioneren, anderen wel. Kortstondige pijn is vervelend, maar dat gaat gelukkig... al dan niet met medicijnen voorbij. Maar langdurige pijn vergt ook een bepaalde levenshouding. Bent u iemand die chronische pijn heeft... maar desondanks in staat bent om te functioneren? Of heeft u chronische pijn zelf overwonnen? Bel me dan op 0800-1121, mail naar primtimeapenstartntr.nl... en de tweets kunnen naar Hekje Primtime Radio 1. Ook als u er niet mee kan omgaan en het lijden van aan pijn... een last is voor u, mag u bellen. Welkom bij Primtime. Christer Wiel, u bent pijnverpleegkundige. Wat is pijn? Uh, pijn is uh, heel onprettig uh, uh, voor de patiënten die wij behandelen. En uiteindelijk is ook pijn wat de patiënt zegt dat het is. Dus het is voor ons heel moeilijk invoelbaar. Uh, maar de patiënt die kan het vaak wel heel goed uh, verwoorden. Oké, okay, maar heeft pijn nou iets te maken met mijn hersenen, mijn zenuwen? Uh, hoe, hoe, hoe weet mijn lichaam dat ik pijn heb? Uiteindelijk heb je je hersenen nodig... Uh, om te registreren dat je pijn hebt. Uh, maar de pijn komt vaak. En zeker in de acute fase komt pijn na een verwonding. En dan wordt dat via het zenuwstelsel naar boven naar de hersenen gebracht. En dan in de hersenen, daar gaat het belletje branden. En dan zeg je, ja, het doet verrekte zeer. Oké, okay, waarom ik het erg leuk vond dat u er bent. Ik, uh, want ik, ik wist echt niets van pijn. En ter voorbereiding uh, liet Rien me iets zien over de pijnmeetlat die u zou hebben uitgevonden. Nou, dat is wel heel veel eer. Maar uh, de pijnmeetlat is uh, een, een schuifje waarop mensen kunnen aangeven hoeveel pijn ze hebben. En aan het begin van het schuifje uh, heb je geen pijn. En aan het einde van het schuifje heb je de meest denkbare pijn. Uh, Daar de hebben we jaren gebruikt, dat latje. En dat was een mooi hulpinstrument om de patiënten te kunnen laten zien hoe erg de pijn was. En dan kan je na uh, een behandeling kan je nog eens een keer met dat schuifje komen... en dan vragen of het minder is geworden... Tegenwoordig is het zo dat heel veel uh, patiënten die wij zien ook weten dat we gewoon met cijfers werken, tussen 0 en 10. En dat latje wordt steeds minder gebruikt, dus minder populair geworden. Omdat de patiënten gewoon veel beter aanvoelen dat er naar pijn gevraagd wordt. En dat is een hele goede ontwikkeling van de laatste jaren die wij ook als mede, als vereniging, zeg maar. Uh, vorm hebben gegeven. Ja, want u bent, dat moest ik in het begin zeggen, u bent van de vereniging VNVN, afdeling pijnverpleegkunde, want mevrouw Anna-Sofia van Hooidonk, is pijnverpleegkundige nou een apart beroep? Ja, pijnverpleegkundige is een heel specifiek beroep. Um, pijn is een heel groot onderwerp. Uh, vele mensen hebben pijn. En, en uh, met name de chronische pijn. Ik ben zelf uh, al jaren werkzaam ook in de palliatieve en terminale zorg. En daar kom je heel veel verschillende soorten pijn tegen. Ja. Dus het vraagt wel degelijk een uh, heel apart uh, aandacht. Een specifieke aandacht daarvoor. Oké okay, Melanie ja. Schokker, u bent verpleegkundig specialist bij kanker en zenuwpijn. Dat, is dat een aparte studie? Want u bent verpleegkundige, dus dat doe je normale hbo-opleiding? Ja, Klopt, ja, en mbo-hbo. HBO, ja, en mbo-hbo, ja, en, ja. HBO, en dan wordt ja. je moet is dat een master ja. of zoiets? Nou, als verpleegkundig specialist, zeg maar, ja. dat is een master. En vaak zie je dat je binnen je eigen vakgebied, zeg maar, binnen je, op je werkplek, dus je specialisatie krijgt. Dus dat je daar je ervaringen op doet met de patiënten die pijn hebben en ja, toch eigenlijk meer um, insteekt op de specifieke behandelingen. Juist, ja, dus Je dus dus doet heel veel eigenlijk... met uh, mensen met kanker? Ja. Klopt. En is dat ja. weer een andere pijn dan mensen met, noem maar wat, uh, ja. invalide ofzo? Ja. Ja. ja, ik denk, je zou kunnen zeggen, bijvoorbeeld kankerpijn behandel je vaak al anders dan gewoon chronische pijn. Dus chronische pijn, wat komt door iets goedaardigs. Ja. En dat komt ook omdat, ja, men is natuurlijk heel erg bang bij kanker dat je veel pijnklachten gaat krijgen. Ja. Dus vaak zie je dat je de behandeling, ja, toch iets uh, sneller ophoogt of sneller met andere medicijnen gaat werken. En, uh, ja, het blijft natuurlijk wel belangrijk dat je heel goed doorvraagt... waar de pijn door ontstaat, waardoor het komt. En anamnese is heel erg belangrijk. Dus een vragenlijst afnemen van waar zit de pijn, hoe lang is het er? ja, en, uh, ja Maar ik denk kankerpijn behandel je zeker heel anders... dan bijvoorbeeld postoperatieve pijn of... Uh, maar postoperatieve pijn is een ja. pijn die sneller overgaat, want niet chronisch. Ja, het nou, kan ook chronisch worden. Caro Edelbroek, u <laughs> bent ook verpleegkundig specialist ja. bij het pijncentrum in Velp. Dat is onderdeel van het ziekenhuis Rijnstraat. Heeft ieder ziekenhuis tegenwoordig ook een pijnpoli of een pijncentrum? Uh, ja, dat, hoe dat eruit ziet, dat verschilt nog wel wat per ziekenhuis. Maar de meeste ziekenhuizen in Nederland die, uh, hebben daar wel een, een specifieke afdeling voor. En wat, wat is uw specialisme dan? Nou, dat is eigenlijk heel breed, want wij zien, ik zie op mijn poli spreekuur heel veel verschillende mensen met heel veel verschillende soorten pijn. Ja. Uh, maar wat wij met name veel zien, is patiënten met chronische pijn. Ja, en, en kunnen we dat? Maar, maar doet u meer kinderen, doet u meer volwassenen? Nee, volwassenen. U... Ja, eigenlijk alleen maar volwassenen zien wij in ons pijncentrum. En is er Chris, een verschil tussen kinderpijn en en ouderen met pijn? De beleving is uh, heel anders. De kinderen reageren heel anders op pijn. En je kan bij kinderen, en zeker als je over hele kleine kinderen gaat praten... is het zeg maar, heel moeilijk voor verpleegkundigen om in te schatten hoeveel pijn ze nou hebben. Zeker als je over baby's uh, gaat praten, dan ja, je kan je niet aan een baby vragen, doet het zeer. Maar je kan wel een baby observeren en daarmee hebben wij weer meetinstrumenten. En die moeten we dan scoren en dan kan je kijken of die baby's wel of geen pijn hebben. Dat geeft een, een indicatie. Uh, als die kinderen ouder worden, dan wordt het ook lastiger. Ja. Maar je moet ook weten wat je, dus, wat je dus met de kinderen doet. En die moeten dus ook anders uh, andere medicijnen krijgen. Het moet meer op, ge, op maat gemaakt zijn. Melanie, je wat te zeggen. Nou, je reageert schokker. bij baby's, omdat ze het niet aan kunnen geven... ...reageer je vaak op non-verbale uitzingsvormen. Mm -hmm. Dus hè, huilen, grimassen van het gezicht... Dat zie je bij kinderen, zie je bij dementerende ouderen bijvoorbeeld ook. Mm -hmm. he, dus daar bestaan ook speciale scoringslijsten voor. Om, he, omdat die mensen soms ook hun pijn niet meer aan kunnen geven. Maar, wat voor congres hebben jullie vandaag hier? Ja. We hebben een uh, congres wat met name voor uh, verpleegkundigen is bedoeld. Um, het wordt georganiseerd door de VNVN VN pijnverpleegkundigen. En uh, we hebben internationale sprekers uh, bereid gevonden uit uh, Canada en uit uh, Engeland. Die ook bij ons het programma uh, ja, uh, heel veel inhoud kunnen geven. Maar dit is eigenlijk dat jullie zelf scholen, als het ware, ja. Melanie. Ja. Kan, ja. Ja. ja, Wij hebben een, uh, een beroepsvereniging, omdat ja. er toch ja, heel veel pijnverpleegkundigen zijn. Ja, maar dat vond ik zo kunnen... grappig. Ik, ja. ik dacht nooit bij verpleegkundigen, ik bedoel de zuster. Hè. Ja. Maar dat, er echt dat het echt ja. een specialisme is. Ja. Hebben er... Hebben jullie zoveel te maken met pijn in de gezondheidszorg? Ja, ja. ja dagelijks. Ja. Iedere verpleegkundige heeft echt dagelijks in zijn of haar werk met pijn te maken. En omdat het juist zo'n diepgaand onderwerp is... en zoveel aandacht, denk ik, op moet zijn... een heel belangrijk onderdeel is in een ziekteproces... Uh -huh. ook juist voor de genezing en om uh, weer sneller beter te worden... Uh, is goede pijnbehandeling heel belangrijk. En daarom vinden wij het als vereniging heel belangrijk... om zoveel mogelijk mensen te scholen uh -huh. om... De kwaliteit beter te krijgen. We gaan het verder in de uitzending. Vooral proberen te ga laten gaan over chronische pijn. Want dat is eigenlijk zeg maar, voor u allen het, het, het, het, het, het, de hoofdmoot van het werk. Ik kreeg van Maidana een mail. Elke dag pijn is de silent killer. Elke morgen opstaan met de gedachte ook dat deze dag niet lacht. Als er een dag tussen zit dat je bijna pijnloos bent, wil je zoveel doen dat de dag tekort is. Maar dan moet je de volgende dag weer boeten. Maar het ergste is dat je omgeving niet duidelijk kunt maken wat het is om elke dag pijn te hebben. U gaat straks, mevrouw Anna-Sofia van Hooidonk, het hebben over van lijden met lange E naar leden met EI. Dan gaat het dus echt hierom, hoe je omgaat met chronische pijnen. Dan gaat het onder andere hierom, ja. Want uh, wat in deze opmerking al heel uh, duidelijk is, is de omgeving, hè, die dus ook niet, uh, niet pijn kan voelen van de degene die het ervaart, maar er wel mee te maken heeft. Dus je hebt te maken met de pijn van de cliënt of de patiënt zelf... maar ook de pijn van de omgeving die met die pijn... en de mens met die pijn moet uh, leren omgaan, moet leren leven. En uh, pijn vreet energie, uh, maakt weer moe, uh, maakt weer depressief, maakt weer angstig. Er zitten dus heel veel emotionele aspecten bij die uh, aandacht... En aandacht vragen. Oké, okay, luisteraars, wilt u wat kwijt? U mag bellen 0800 1921. U mag mailen naar primtimeapenstartntr.nl en de tweets kunnen naar Hekje Primtime Radio 1. Uh, ik krijg van Willem een mail. Uiteindelijk heb ik geleerd dat je geest de beste medicijn is. Ik leerde dat je pijn kunt verdringen. Dit vooral door je te focussen op het genoegen dat alles geeft dat je wel kunt doen. Positieve prikkels verlichten de pijn en, dat maken, dat, en maken dat ik ervaar dat ik er helemaal geen erg in heb. Het is maar hoe je zelf ermee leert omgaan. En nee, dan moet je niet al te kleidzerig zijn. Een benoemt benoemd dat als je pijn verbijt, Willem. Is er, zijn mensen, la, hebben mensen last ervan dat ze kleinzerig genoemd worden? Wie? Ja, ik denk dat heel ja, veel Karo. mensen daartegen aanlopen. Ja. En dat dat ook een van de onderdelen is... waardoor je juist nog onzekerder gaat voelen in je pijn. Hè? Ja. Mensen zien het soms ook niet aan je. Er is niks lichamelijks misschien ja. aan je te zien wat er mis is. En dan is het heel moeilijk om uit te leggen... dat je daar iedere dag problemen mee hebt. En dan, als je, als je, als je het zegt, dan dat ook het woord als kleinzerig of ja. doetje, of nietje. Ja. Ja. Mensen ja. benoemen het zelf vaak zo. Mensen vinden het zelf heel moeilijk schakker. om... Ja. Ja om aandacht te vestigen op de pijn, omdat ze bang zijn dat ze uitgemaakt worden voor iemand die veel aandacht vraagt, aandacht nodig heeft, of inderdaad kleinserig is. Ja. Oké, ja, okay, ja Chris, je wil nog wat dat zeggen. Chris de Wiel. Nou, er is ook die patiënten die hebben vaak een probleem dat de omgeving dan, als ze dan een goede dag hebben, wat deze luisteraar ook schrijft, heb je een goede dag en dan word je door je Be omgeving beoordeelt, nou nou, nou doet hij wel allemaal dingen en hij ja, heeft toch ja. zo'n pijn. Dus die mensen leven echt in een soort vacuümwereld en dat is echt heel heel, uh, heel lastig. Dorien wil weten, hoe kan het dat sommige mensen al heel snel pijn aangeven en anderen niet? Is er het zogenaamde pijngrens die per mens verschilt? Wie? Ja, ik denk dat dat persoonlijk is. Wat, Karo? Ja. Jullie moeten steeds je naam noemen, want Karo oh. Edelbroek. Ja, ja. Ja. ja, ik denk dat het heel persoonlijk is en ik denk dat het... Uh, er is natuurlijk ook heel veel onderzoek naar DNA en dat soort wetenschappelijk onderzoek. En daar zullen heus in de toekomst dingen in gevonden worden. Maar voor nu denk ik dat we het op moeten houden dat ieder gewoon zijn eigen karakter en bagage heeft. En sociale omgeving heeft en dat alles bij elkaar... Telt hoe jij met pijn omgaat. Je en je pijn... mag het niet labelen, denk ik. Je mag, niet, sorry, maar je mag ja, het niet Melanie labelen. Mag, je mag niet labelen van... Um, ...oh, hij heeft een hoge pijngrens... ...en hij heeft een lage maar pijngrens. Maar kan je geen lichaam trainen, is... Melanie? Uh, kan, kan ik mijn lichaam trainen? Dat zie je in die kung fu-films. Dan gaan ja, mensen trainen, dan wordt dat geslagen. Dus je kan je pijngrens verhogen. Ja, ja, dat denk ik ja. wel, ja. ja, ja. Mensen, mensen geven dat zelf ook ook vaak aan hè? in de zin van uh, um, nou mijn pijn is niet zo erg als die van die of die ja. Ja. dus uh, op de ja. een of andere manier meten ze het zelf ook al maar niet, niet concreet uh, aan te tonen waardoor ze dat, uh, of waaraan ze dat dan meten. Zijn er ook mensen die helemaal geen pijn voelen? Ja die ja. zijn er ja? ja? En zijn die mensen dan gelukkiger? Nee, nee, mensen absoluut. die leven... Men, die, Melanie Skakker, die, waarom niet? Ik, dat is echt heel gevaarlijk. Die mensen die leven soms ook helemaal niet lang. Omdat oh. pijn is natuurlijk een waarschuwingssignaal. Dus op het moment dat jij niet voelt dat jij je ergens aan bezeert... kun je jezelf dus ook uh, echt heel erg verwonden. Bijvoorbeeld wij reageren als wij ons snijden met een mes... denken we, oh, oh, oh, oh, oh dat doet zeer. Maar die mensen kunnen zich meteen fataal verwonden. S serieus, dus dan kan het dat ik uh, doodga. Ja, Kretsouwot. Het is ook zeg maar, bekend van de mensen die geboren worden zonder pijn te voelen: dat die kinderen zeg maar, hun vinger afbijten en dan kunnen ze met het bloed gaan ze mooie tekeningen maken. Oké. Okay. Uh, luisteraars, um, ik moet even wat aan u uitleggen. Uh, er bellen een heleboel mensen, maar we hebben een aantal technische problemen. Waardoor we helaas vandaag geen bellers in de uitzending kunnen laten. Maar u mag nog wel mailen en tweeten, die kunnen we nog wel in de uitzending zetten. Mijn verontschuldigingen daarvoor, dus u, kunt, u hoeft liever niet te bellen. Want we kunnen u helaas niet in de uitzending zetten. Um, ik wou nog vragen, is er een verschil tussen mannen en vrouwen, mevrouw uh, Van Hooydonk? Het is bijvoorbeeld bekend dat als vrouwen bevallen... dat ze verschrikkelijk veel pijn kunnen verdragen. En dat mannen zo'n pijngrens niet hebben. Uh, anders, denk ik. Uh, uh, natuurlijk is het verschil tussen mannen en vrouwen... sowieso al in de hele manier van beleven en uiten. Maar pijn is pijn. En uh, uh, vrouwen hebben misschien, als ze bevallingen hebben meegemaakt... de weeën meegemaakt. En dus is ook niet na te vertellen wat een wee is. Maar de man die daarnaast staat, heeft de pijn van het er niets aan kunnen doen. Ja, maar, is een maar dat is hulpeloos. Dat, dat is een is Ik heb drie ja. kinderen, ik heb ernaast geslaagd ja. om een vrouwbeviel. Me en, ja. en dat ja. heeft geen pijn. Ja, nee, nee, nee. geen pijn, nee Nee, dat heeft echt geen pijn. Nee, dat is ook zo. Ja. Nee, nee, nee. nee. Ik dat ik zeg, het, echt, nee. Het, het is vervelend. Je kan je vrouw niet mee. Nou, ik moest dat ja. steeds masseren en dan. Uh, uh, dat was het enige. Maar het helpt niet. Nee. Ja, dat precies. is hulpeloos. He. Dat is niet echt pijn, mevrouw Valenjoch. Je moet die man ook niet te veel gaan verwerken. Nee, dat is waar. Dat is helemaal waar. Is er trouwens een. Wat zijn de meest voorkomende soorten chronische pijn? Ik denk dat we als eerste moeten noemen de, de chronische lage rugpijn. Met wel of geen uitstraling naar het been toe. Maar hoe komt, hoe, hoe komt het dat we zoveel mensen hebben die last hebben van die chronische lage rugpijn? Ja, dat en... is eigenlijk ook wel wereldwijd. Dat is natuurlijk niet alleen in Nederland. Dat nee. is iets van, van ja, de laatste jaren. Dat weten we dat dat gewoon heel veel voorkomt. Ja, en maar hoe komt het? Weten jullie wat de oorzaak is? Loopoverkeer? Ja. Is het onze ontwikkeling? Want ja. Ja, Chris... ja. We zijn rechtop gaan lopen en daardoor komt te veel zwaartekracht op de wervelkolom. En dan, daar kunt de, kunt de rug heel slecht tegen. Maar kunnen we niet als kinderen al van jongs af mensen leren trainen hoe te lopen... Nou, ja, dat, zou kijk, heel, dat zou heel wijs zijn. Het is, uh, het is uh, meestal ook zo dat mensen s'morgens twee centimeter langer zijn dan 's avonds. En dus ook de, de, de druk van de dag, alles wat je op je schouders neemt, letterlijk en figuurlijk, gaan mensen daaronder gebukt. En dat kan te veel worden voor de ruggengraat. Okay, mensen echt zich zwaar belasten. Ik kreeg van Olaf een mail: cluster headache, ho, ho, Hortonse neuralgie, of populair gezegd suicide headache. Na 25 jaar lang, duizenden keren. ...er net geen einde aan gemaakt hebben, ben ik er eindelijk vanaf. Zoals ook de prognose luidt op oudere leeftijd... ...en nog steeds geen oorslag oplossing gevonden door de medici. Omgeving neemt de cluster headacheers SVP serieus. Wat is dat cluster headache, Olga? Ja, clusterhoofdpijn cluster is een, een chronische hoofdpijnaandoening die vaak in aanvallen komt. Waarbij er dus een, meestal op dezelfde plek in het hoofd of uh, achter het oog of voorhoofd uh, een enorm heftig pijnaanval ontstaat. En er zijn mensen die wij ook in de praktijk zien die wel zo'n 30, 40 aanvallen per dag hebben. En dan moet je je voorstellen dat als je in zo'n aanval zit die soms een kwartier duurt soms maar een paar minuten... dat je op dat moment niet in staat bent om te functioneren. Maar, maar, maar... Dus dat betekent dat je, dat ik me ook heel goed kan voorstellen... dat het zo genoemd wordt, ja. dat je bijna gewoon geen normaal leven zou kunnen leiden. Want je wordt totaal beïnvloed door die aanvallen. Oké, okay, jullie zijn niet de artsen, hm. jullie kunnen niet de diagnose stellen. Dat moet, maar pijn is toch ontzettend moeilijk een oorzaak voor te vinden... Soms ja, wel. Het ja, ja. En, en het is ook niet altijd zo als je een oorzaak vindt dat je dan per se ook gelijk de oplossing daarvoor mm -hmm. hebt. Hè? Mm -hmm. Dus het wil niet zeggen als je de oorzaak van clusterhoofdpijn vindt of van die lage rugpijn. Dat het dan ook makkelijker is om het te behandelen. Dat is helaas niet altijd zo. Ja. Oké. Okay. Uh, uh, uh, er, zijn er oplossingen Melanie? Um, oplossingen om de pijn zeg maar direct weg te nemen. Ja. Ja, dat, dat is wat Karo net al zei. Waar, je, je bent heel erg opgericht om de oorzaak te vinden. Dus dat betekent. Maar pijn staat onder invloed van verschillende factoren. Dus pijn kan ook, heeft ook te maken met bijvoorbeeld, uh, wat betekent het voor je in je leven? Heb jij dagelijks klustenhoofdpijn en kun je daardoor je werk niet uitoefenen, is dat heel erg vervelend. Word je, kom je in isolatie. Maar even zo goed zijn de mensen die pijnklachten hebben en die het als een voordeel zien. Dus die bijvoorbeeld blij zijn omdat ze bijvoorbeeld stress op hun werk hebben, dat ze door pijn niet naar hun werk hebben. Kunnen gaan. Dus het is heel belangrijk dat je weet wat de betekenis van pijn is. Hoe vaak treedt het op? Wat hebben ze er zelf al aan gedaan? Pijn heeft eigenlijk ja zoveel aspecten. En we zijn eigenlijk misschien uh, heel erg gericht geweest op pijn. Dus geven we een pilletje. En als dat pilletje niet helpt, wat dan? Ja. En nu zijn we in staat om veel breder te kijken. Nou, we zijn zelfs, zijn inderdaad al, hè, het DNA wordt onderzocht. Daar hebben we nu nog verder niks, geen uh, resultaten van. Maar... Um, ja, het betekent dus uh, uh, dat er heel veel, heel veel gaande is. En, en daar houden we ons vandaag hier ook vooral mee bezig. Oké, okay. ja. ik heb hier ontzettend veel pijn geleden in vooral benen. Kreeg Ali Pijnstillers met dreiging een eind te maken aan het leven... en of in bed te gaan liggen en niet meer opstal. Uiteindelijk doorgezonden naar pijnpolen hier. Anderhalf jaar gelopen en uiteindelijk na drie zenuwblokkades... is de pijn nu draagbaar en kan ik weer genieten van het leven. Waarom niet eerder? Ik heb er zeker tien jaar geen leven van gehad. Ja, ik denk dat, dat dat ook iets is waar wij dus heel erg ook juist de aandacht voor zoeken. Dat we naar de eerste lijn, dat noemen we dan met name de huisartsen bijvoorbeeld... dat die ook patiënten eerder doorsturen naar een specifiek pijncentrum... omdat daar de kennis aanwezig is. Oké. Okay. Dus dat is heel belangrijk, dat, dat huisartsen, maar ook andere zorgverleners weten... dat we er zijn, dat we er verstand van hebben en dat de mensen naar ons toe mogen komen... Oké, okay, uh, ik heb mevrouw Van Vliet aan de telefoon, want het is een beetje allemaal in orde gekomen. Dus we kunnen een beller hebben. Goedemorgen mevrouw Van Vliet. Ja, goedemorgen. Um, ik ben zo iemand die uh, chronisch pijn heeft. Maar ik ben geboren, ernstig ziek, eigenlijk had ik misgemoet zijn. Ik ben met geboren met veel pijn, dus ik kwam er lagere school erachter dat niet alle andere mensen ook pijn hadden. Dus dat het eigenlijk afwijkend was. En ik ben, vind pijn overal te hebben. Want ik heb het echt overal. Zo normaal. Dat ik heb, uh, twee jaar geleden mijn enkelbranden doorgescheurd mm -hmm. Na een misstapje. En dan heb ik gewoon niet gerealiseerd dat ik naar de dokter moest. Omdat ik pijn zo normaal vond. En, en hoe oud bent wel... u nu, mevrouw Van Vliet? Uh, dat hoor ik u echt niet aan de vrouw vragen. Maar zeg maar. Boven de 40. Boven de, ja, ik ben een onbeschofte hark, Dat weet u toch? Maar, nee, <lacht> en, nee, maar dan. Maar dan dus, dus, dus, dus, dus u hebt zo'n pijngewenning... Dat u dan, dat ja. die voelt. Maar uh, Melanie, daar hadden we het net over. Ja. Sommige mensen. Dus je, je kan of geen pijn voelen. Of pijn zo normaal zijn gaan vinden. Ja, dat ja. En dat is bij u het geval, mevrouw Vliet. Ja, ik heb dat twee keer dus nu al onlangs meegemaakt. Dat ik dus. Ja, dacht. Nou ja, dat was een nieuw pijntje. Ja, niks wat, wat leuk voor mijn lichaam. Die wilde ergens aandacht voor hebben. Dus loop ik gewoon door. Ja. En. Uh, ja dan dacht ik ja dan ga je dan niet voor naar de dokter dus maar, ja dan heb je achteraf een probleem omdat het dan niet goed geneest of ja dat maar, dus daarna een, maar dat ja, ja sorry, sorry gang, maar Melanie. ik denk dat dat is ook de reden waarom wij uh, pijn uh, zo onder de aandacht willen brengen omdat wij het ook echt een vast onderdeel in het gesprek met hulpverleners of met huisartsen aan de orde willen laten komen juist om dit soort dingen te voorkomen He, dus uh, ik denk ook dat, dat het daarom ook alleen maar een bevestiging is... dat het zo goed is dat pijn onder de aandacht komt. Maar ja, vooral... Mag ik er nog Karel even Egelbroek, iets over zeggen? Ja. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je realiseert dat pijn als het kort is... Hè, als er iets gebeurt, dat het dan een waarschuwingsfunctie heeft. Maar als het dus langer bestaat, krijgt het gewoon een, een, een, een andere functie. Je hele lichaam raakt daarvan in de war. En er gebeuren daardoor ook weer andere dingen. En daardoor is het voor sommige mensen die al langdurig pijn hebben... heel moeilijk om hun eigen lichaam nog te vertrouwen. En te vertrouwen op, als ze iets voelen, wat dat dan betekent. Dus mevrouw Van Vliet, u moet uw pijnen weer wat serieus gaan nemen. Ja, dat, dat, dat, dat heb ik inderdaad wel begrepen, maar dan breng ik het over, maar ik als ze nou, zeggen ik heb had mijn voet gebroken en dan zeggen ze beweeg je tenen. Ja ik kan mijn tenen wel bewegen, het doet hartstikke pijn, maar dat pijn is geen hindernis. Tenzij ze zeggen deze pijn betekent dat je iets niet mag doen. Dus als ze het niet zeggen dat je dan geen bewegingen meer mag maken. Ik doe alles omdat ik niet voor, wil verstijven of terrein wil verliezen op mijn lichaam. Oké, okay. dus pijn wat is geen hindernis. Hartstikke nee. bedankt voor het bellen en sorry dat ik uh, iets korter moet zijn... want we zitten in Tijnnood doordat de techniek. Martin Hulshoff heeft echt heel hard gewerkt om het allemaal op te lossen. Daardoor kan ik mevrouw Den Oever nog in de uitzending laten. Goedemorgen mevrouw Den Oever. Goedemorgen met Diene Den Oever. Ik ben vijf jaar geleden geopereerd aan de rechterknie. heb heb in Maartenskliniek een prothese gekregen. Gaat, gaat goed, maar heel veel pijn heb ik gehad. Wat voor pijn en... dan? En nog, aan de linkerkant heb ik die pijn. Ik ben het maar kliniek geweest voor... Maar, maar, maar, wacht, wacht, wacht Mevrouw Den Oever, u bent geopereerd aan de rechterknie, maar, u heeft, de rechterknie. Aan, maar u heeft aan de linkerknie pijn. Nee, oh. de rechterknie aan de linkerkant oh, okay. van die prothese heb ik pijn. Al pijn. Oh. En zo pijn dat je er gek van wordt. Maar is het een prothese uh, voor, zegt, voor de duidelijkheid? Een link... prothese is een dus u, u, u, is uw knie dan afgezet? Of, of, of, of is het nog ik gewoon uw eigen been? Nee, ik heb een totale prothese gekregen en het blijft ja. pijnlijk. Daarna heb ik het boek gekocht van dokter Winter, Frits Winter, ja. pijn de baas. Nou, dat is me heel goed bevallen, maar U... je moet er zelf natuurlijk heel veel aan doen. Ik moet die pijn Mevrouw Denhoef, even ogenblikje. U knikte allemaal hier bij dat boek van meneer de Winter. Ja, het is waarom, Het mevrouw mevrouw... is heel bekend ja, in de pijnwereld. Ja, waarom is het heel geweldig. bekend? Karel, mevrouw Van ook wie? Waarom nou ja, het boek, het boek uh, De Pijn de Baas uh, geeft een uh, hele goede handreiking om uh, voor mensen met pijn om daarmee om te leren gaan. Bewuster naar de pijn en, en, en de plek van de pijn uh, te gaan kijken. Daarmee uh, contact te maken. Uh, uh, ja, zeg maar, gewoon echt een balans te vinden in leven. Is dat het eerste daarmee? boek wat op dit punt geschreven is? is het nee. zijn... Maar waarom is dit boek dan zo populair? Ja, ik denk omdat het Jippie vooral voor, ja, voor patiënten, ja. voor mensen met pijn, heel goed begrijpbaar en heel goed uitgelegd wordt in het boek. En ja. daarom is het denk ik uh, ja. onder ons bekend, maar met name ook onder patiënten. Mevrouw Rekover, wat doet u er nu aan? Gaat u naar de pijnpolie of zo? Nee, ik ben niet naar de pijnpolie. Ik ben er één keer geweest en uh, ik denk, weet je wat, ik hoorde dit en heb dat genomen natuurlijk. En ik heb er veel baat bij gehad. Ik heb het al uitgeleend aan veel vrouwen en die hebben er allemaal baat bij. Maar het is natuurlijk wel zo dat je jezelf wel op moet peppen ja. om het achter je te laten. Dat is natuurlijk voor individueel is dat natuurlijk uh, dat je dat ja. kunt doen. Maar het is het zal voor veel vrouwen ook moeilijk zijn. Okay. Ja, ik denk maar dat er, ik, dat er nooit, ik elke denk, morgen 20 oefeningen. Ik denk dat er twee dingen zijn. Van als pijn blijft bestaan, dan is het ook belangrijk om terug te gaan naar de de arts of de specialist en dat weer opnieuw bespreekbaar te maken. En te ja, kijken wat de gedaan. verdere oorzaak is ervan. Gedaan, maar dit blijft, Hier okay. kunnen wij niks aan doen. Nou, mevrouw denk... Den Oever, hartstikke bedankt voor het bellen. Ik wou even nog een paar dingetjes: want dadelijk zitten we ook door het eten heen. Ik kreeg van Lini van Week: roodharigen hebben een gen dat ervoor zorgt dat ze meer pijn ervaren. Klopt dat? Wie van, geen van u is roodharig hier. Ja, ik heb daar wel eens wat over gelezen. Over wetenschappelijk onderzoek. Daar schijnt wel uh, dat daar iets in gevonden is. Maar volgens mij is het zo sterk gezegd als nu. Ik, is dat volgens mij niet te okay. stellen. Vanwege multiple sclerose heb ik continu pijn. Vooral in mijn benen en voeten. Het zijn zenuwpijnen. Ik heb medicatie klaarliggen om te gaan gebruiken. Maar daar word je duf van. Zolang het nog uithoud wil ik helder blijven in mijn hoofd. Als het echt niet meer gaat. Dan zal ik eraan moeten geloven om dergelijke medicatie te gaan gebruiken. Zegt nee. Jeanette. Medicatie en pijn. Ja, iedereen zegt, ja, pak morfine, pak een pijnstiller. Nou, maar ik, wat goed is voor je je de tegen de pijn, is slecht voor je maag. Ja. Hoe doen jullie dat ja. met voorschrijven? Nou, het is ook een kwestie van schipperen, denk ik. Ja, ik bedoel, ik, we zeggen niet tegen iedereen, grijp maar naar de morfine. Want ik denk inderdaad, morfine is bijvoorbeeld ook een middel... waardoor je suf kan worden. Mm -hmm. Vaak zie je ook dat het na een aantal dagen wel weer verdwijnt. Maar er zijn natuurlijk ook niet morfineachtige pijnstillers. En um, zo zijn er ook pijnstillers tegen zenuwpijn... die niet per se um, uh, suf in, in de hand werken. Ik kreeg van uh, Stef Vermeulen dat je ook uh, critical alignment yoga kan doen... voor zo'n rugpijn En toen ging het weg. Zijn jullie nu als verpleegkundige ook veel meer open... voor alternatieve manieren dan medicijnen? Nou ja, ik werk of in mijn praktijk uh, naast mijn werk als verpleegkundige... met uh, uh, frequentietherapie, ja. waarin uh, zeg maar uitgegaan wordt... dat elk orgaan uh, een orgaanstelsel uh, frequenties heeft. Het lichaam is beweging. Ja. En uh, dat wordt uh, uh, computergestuurd aange, uh, aangestuurd. Ja. Ja, aangestuurd. En uh, dan, daar zijn diverse programma's uh, gericht op uh, pijnproblematiek die aan de mensen aangeboden kunnen worden. Waardoor ze dus uh, ja, 20 minuten met die frequenties uh, in aanraking komen. En dat verandert vaak en verlicht de pijn. Chris, tenslotte, ze hebben ook allerlei uh, dingetjes voor de hersenen met elektronen en dat soort dingen. Is dat misschien de oplossing? Nou, wat de toekomst ons gaat brengen, dat, dat is nog een grote verrassing. Maar ze zijn wel bezig, maar dat is nog allemaal experimenteel... Uh, om zeg maar, bij de functionele MRI's te maken, zodat pijn zichtbaar wordt in de hersenen. En wat dat ons gaat brengen, ja, dat moet de toekomst uh, geven... Oké, okay, hartstikke bedankt iedereen. Het is ontzettend lief dat u allemaal in de bus wilde komen. Ik dank ook de mailers, de twitteraars, de luisteraars. En natuurlijk de Nederlandse belastingbetalers, de co van de publieke omroep. Redactie Fatima, Baia, Mario Suilen, Marianne Bakker en Rien Aarts die ook regie deed. Productie Hans Twin, Momo Saru en Nick Harbers. Internet Fatih Basie, techniek, logistiek en transport paas. Martin Hulshoff, interredactie Prim Radikisjoen. Primtime is een NTR-programma. Ga naar de website primtime.nl voor alle reacties. Zo met in Jan van de Putte daar naar de varen met een gids.fm. FM. Ik ben er morgen weer. Tot dan. Namaste. Dag. Radio 1